Goedenavond. De Olympische Winterspelen in Italië worden nu officieel afgesloten. Dat gebeurt in een Romeins amfitheater in Verona... waar Xandra Velzenboer en Jorge Bersma straks de Nederlandse vlag dragen. We gaan naar huis met een recordaantal van 10 gouden plakken... goed voor een derde plek in het medailleklassement. Op de Brouwersdam in Zeeland is een vrouw zwaar gebond geraakt... toen ze uit een rijdende auto viel. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze zat als passagier in de auto. En de politie zoekt uit of ze gesprongen of geduwd is. De andere inzittenden worden verhoord. De auto had een Duits kenteken. In Iran zijn de protesten tegen het streng religieuze regime weer opgeleid. De demonstraties lijken zich vooral af te spelen op universiteiten in Teheran. Onder de in het zwart geklede studenten roepen daar leuzen tegen de machthebbers. Bij de vorige opstand werden duizenden demonstranten gedood door de politie en een nare ervaring voor honderden vliegpassagiers... op de luchthaven van München. Ze moesten de nacht noodgedwongen aan boord doorbrengen... toen hun vluchten op het laatste moment niet doorgingen door sneeuwbuien. Alle plekken bij de gates waren bezet... en er waren ook geen bussen om ze naar de terminal te brengen. Het weer nu van weer online. Het is nu bijna overal droog... en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of zeven. Morgen wisselvallig met regen en zon... en dan tussen de 10 en 13 graden. En dat was het nieuws van het ANB. Mark, dankjewel. Q-Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, wel een paar flitsers. Op de A16 Dordrecht richting Bedra. Breda, ter hoogte van Moerdijk bij 45,6. En nog eentje op de A27 Almere richting Hilversum. Ter hoogte van Eemnes bij 101,7. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers. music Tom en Joe. We helpen zo meteen luisteren aan Joep, want die vindt het lastig om met vrouwen te praten. Hij heeft je hulp nodig. Je hoort het na. Olivia Dean, op Q.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 Take me back to when I found my heart, broke it, here made friends and lost through the years, and I've not seen the ball.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 on the hill op Q Music. Je je klaar. Ja, zondagavond elf minuten over acht... De avondshow met Tom en Joe, nieuwe editie van De Hulptroepen. Ja, ja en in Tom en Joe's Hulptroepen helpen we elke keer een luisteraar met een probleem. En een probleem, dat kan alles zijn, hè? groot en klein. Je bent de verjaardag van een collega vergeten. Je weet niet wat je wilt doen na je studie. Je hebt een hekel aan je buurman. Niks is te gek. Je krijgt altijd een onbaatgemaakte oplossing van onze hulptroepen. En dan hoor ik je denken, ja, maar wie zijn die hulptroepen dan? Nou, dat ben jij. Als luisteraar, met goed advies, behoor je meteen tot de hulptroepen. En vandaag... Vandaag staan alle hulptroepen klaar voor Joep. Joep, goedenavond. Goedenavond. Joep, vertel nog even in één keer in één zin jouw probleem. Ik uh, vind het lastig om met vrouwen te praten. Jij vindt het lastig om met vrouwen te, uh, te praten. Waar gaat het mis, Joep? Uh, ja, op afstappen vind ik niet het probleem. Dat durf ik wel. Alleen als wel een gesprek begint, dan is het zo terug als iets. Oh. En gewoon, ja, als, als bal natuurlijk, zeg maar. Oh, nou, sowieso, dank voor je openheid. Want het is ook heel ja. stoer om dit gewoon op de radio te vertellen. Het voelt geforceerd, het voelt houterig. Je gaat een beetje hakkelen, merk ik, tijdens het gesprek. En, en waar begin je dan meestal mee als je zo'n gesprek begint? Heb je dan al een idee waar je over moet praten? Of is dat lastig? Nee, daar heb ik al echt geen idee. Oh, dus, dus je stapt er dan op af. Dan sta je daar, dan kijk je elkaar in de ogen. En dan, dan eigenlijk sta je alweer 10-0 achter. Dus dan ben je er wel, maar ja. dat is het dan. Ja, dan is het uh, klaar. Ja, ah, maar je vindt het niet erg om, het om op iemand af te stappen. Dat doe je wel gewoon. Ja. Oké, okay, maar dan het praten is lastig. Oké, oké, oké. Nou ja, uh, dan zit er maar één ding op. Als je nu zit te luisteren... Ik denk dat het helpt als heel veel vrouwen luisteren die... Ja. Die kunnen vertellen wat je dan uh, zowel kan vertellen. Nee, ik denk van beide kanten. Vrouwen, het is goed om inderdaad van vrouwen te horen wat ze willen horen. Maar ook van, van mannen die hier ervaring mee hebben. Oh, die ja. wel even misschien makkelijk vragen stellen. weet je, wel, Die makkelijk zo'n gesprek kunnen ja. voeren. Laat het weten in de Q-Music app. Je hoort bij de hulptroepen. We gaan Joep helpen. Misschien ben je wel een onwijze player. Meld je even in de Q-app. Dat, Dat is ook voor Joep. Precies. Eerst aan laat voor je. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Roll to empty. So you drive a little faster. Ain't taking nothing time but I'm feeling so high. Show my. the pebbles in your hand and in the sand yeah summer isn't over yet. Yeah. skinny pepper with your heart out it's my favorite part now we ain't gotta tell no zou willen. Toch, Joep? Oh, is Joep er niet meer? Joep! Hallo, oh, sorry. Hey, hey, sorry. sorry hey, je had moeite met vrouwen, hè? Niet met mannen, om mee te praten. Kom op, we willen bijblijven. Ja. Het stinkt uit je bek, op het gaat echt niet op. Tom en Jodie lossen het op. Jazeker, en vanavond staan we klaar voor Joep in de hulptroepen. Joep heeft namelijk een groot probleem. Hij is 25 en hij vindt het heel lastig om met vrouwen te praten. We hebben al gezegd, Joep, super stoer dat je dat hier op de radio durft te vertellen. Maar jij bent ook op zoek naar tips, zowel van mannen als van vrouwen. En nou, de hulptroepen die hebben massaal gereageerd uit Joep. Ja, Joep, ik heb, ik heb zoveel vertrouwen dat het goed gaat komen. Gerard, die stuurt meteen, Joep alcohol is je beste vriend. En dan wil ik er als ja, side note even bij zetten. Ik stel voor om niet land te gaan, maar een, een drankje kan net jezelf even wat, ja, wat makkelijker laten voelen... dat je het gesprek aan gaat. Nee, Oké, okay, okay, maar voel je niet verplicht, hè? Nee, nee voel je niet bij. verplicht, niks achterin, nee, et nee, nee, nee. Uh, Kimberly zegt, ja, als je op iemand afstapt... begint gewoon meteen met een compliment. Dus niet een vraag stellen, maar ja, gewoon een complimentje... biedt misschien een drankje aan... en dan kan je eens beginnen met vragen hoe je avond is... waar iemand vandaan komt. Zo gaat het een stuk makkelijker en natuurlijker. Marianne... Ja, Marianne zegt nog, nou, ik vind als ik aangesproken word... vind ik een complimentje ook het beste. Dat, doet, uh, dat is erg leuk. En dan misschien juist een grappig woordspelendje van... hey, deed het pijn toen jij de hemel kan vallen? Oh, ja, dat kan nou het goed, net het ijs breken. Hé, hey, Marianne is een vrouw, die vindt dat ja, leuk om te okay. horen. Ja, oké. Okay. Tom, jij bent niet de vrouw hier. Het gaat even aan de andere kant om. Sanne die zegt, oefen eerst met vrouwen... waar je geen romantische interesse in hebt. Dus misschien heb je nog uh, een heel oude collega... Gerda van 56 ja, op de kopieerafdeling... Ja. die dit je daarmee probeert of zo. Oké. Okay. Ja, dat is misschien ook wel wat in. Joep, nu dacht ik... Uh, misschien wel uh, even de proef op de som nemen. Wij hebben namelijk hier een vrouwelijke collega in de studio zitten. Dat is onze producer Liza... Hallo. Hoi. Uh, uh, sorry. Moet... Dat Joep nu even, hij heeft nu de tips gehad. Kijken of het een gesprek met Liza of dat dan lukt. Liza is vrouw. Dus... Ja, je, je zit Joep wel voor het blok. Maar ja, misschien moeten we het doen. Ja. Joep, consent. Uh, Joep, uh, ja. Uh, kom wel goed. Take it away. Je kan dus, jongen. Je hebt net, je hebt net de tips gehad. Dan ga je. Dan ga je. Een gesprek met Liza ja, hey. Waarom heb ik nou een compliment overgegeven dan? Nee, uh, dat is aan jou. <laughs> Oké, okay, hier gaan jullie. Hey, Joep. Hoi. Uh, leuke stem. Thanks. Goed, vind ik ja, goed. Ja. Denk goed. Ja, ja, is één je uh, Ja, en nu? Vraag hobby's, vraag naar hobby's. Eh, uh, heb je nog hobby's? Ja, ik ben uh, muziekfan en uh, lekker wandelen en zo. Doorvragen. En wat voor muziek luister je dan? Goed, goed. Oh ja, eigenlijk van alles. Van alles. Veel R&B, veel cue music natuurlijk. Ja, dat snap ik. Iets uh, over jezelf. Iets je over jezelf. Jouw muziek Joep, kom op. Ik luister meestal vooral uh, heel veel rockmuziek... Oh, leuk. Oh, nou, wel heel anders, maar leuk. Ja. <laughs> wandel je zelf ook? Hè? Onthoud wat ze heeft gezegd. Wandelen? Doe je zelf sport? Uh, ik, uh, waar wandel je dan vaak? <laughs> ja, in de buurt gewoon een uh, rondje bij het huis en zo. Oh ja. oh ja. Terug naar jezelf, terug naar jezelf. Wat doe jij aan. Wat doe jij aan ja, ik vond het ook een beetje creepy vragen waar ze wandelt. Nee. Ja, Wat <laughs> tot... <laughs> bosjes wandel jij? <laughs> nee, Joep. Ah, Joep, ik vond het dit... een ja, goed begin. Echt waar? Ja, echt waar. Als je wil kunnen we, uh, we ook je. wekelijks even bellen met Liza. <laughs> kan je een beetje inkomen. Want het, kijk, het is ook gewoon een kwestie van doen. Ja, dit is het. Hoe voelt dit, Joep? Uh, vrij ongemakkelijk. Maar. Ja, snap ik. Maar je moet er doorheen en ik weet het zeker, dit gaat helemaal goed komen, Joep. Uh, top, dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. <laughs> Houd op de hoogte, jojo. Hey, u, au <laughs> oh, doe. Im sturz, durch raam en stijl, richt om op Q-music en een abrupt einde. abrupt einde, ja. Nena ja. was er opeens klaar mee... en die is terug naar Duitsland. <laughs> En daarvoor hoorden we Joep. Ach, Joep. Ja, Joep vond het wel lastig om met vrouwen te praten. Dat is wel lief, want in de Q-app zijn er heel veel uh, vrouwen die ook reageren. Die zeggen: Wil Joep ook wel helpen met meer vragen stellen? Ik hoorde dat hij onzeker was. Groetjes Rianne bijvoorbeeld. En uh, nou, het is goed om te, te zeggen: Bij alles, uh, iedereen die we spreken de hulptroepen, we houden altijd vinger aan de pols. Ja, we blijven inchecken. En, en over een paar weken, dan checken we gewoon weer even in bij Joep. En nou, dan heeft hij een harem om zich heen, jongen, dat wil je niet weten. Ja, dan heeft hij uh, de ene na de andere versierpoging gedaan. Ja, dus de verslinder, zegt Hoe komen van al die vrouwen af? Ja. <laughs> Weer een nieuw probleem. Goed, zometeen uh, een nieuwe editie van Tom Joe's Videotheek. Ja, die gaat gewoon weer open. We zijn even benieuwd, wat ben jij op dit moment aan het kijken? Heb je nog goede films of serie tips? Laat ze even achter in de Q Music App. Be with you in Ook Alex Warren komt eraan. Eternity, hoor je zo...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 dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. q Music Verkeer krijgen van Flitsmeister. één korte vertraging gemeld op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Brug over het Wilhelmine-kanaal en Moergestel. Daar 10 minuutjes vertraging. Geen goed hè. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb net zo'n cupcake achter me kiezen. En er zit gewoon heel veel van dat uh, botercrème op. En dan, dat, dat plakt gewoon aan je kaken. Daar moet je het mee doen. Q Music, Tom and Joe. Zometeen Anastasia voor je naar Alex Warren Eternity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 How long has it been? I don't know, but it feels like I need to.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 But you and me never had love So much more I have to say Ja, Left Outside Alone op Q-Music. De Videotheek. Ja, in Tom en Joe's videotheek zijn we eigenlijk altijd op zoek naar... Ja, de beste series, de beste films. Want laten we wel wezen, het aanbod is zo groot op al die streamingsdiensten. Je ziet door de boom het bos niet meer. Dus laat even in de Q-Music app achter wat jij op dit moment aan het kijken bent. Wat, wat echt de moeite waard is. En ja, dan mag je zo langskomen, echt fysiek, in onze videotheek... om even te vertellen over jouw uh, film of serie... Tom, uh, wat ben jij op dit moment aan het kijken? Ik zit binnen in de serie From. Die staat op HBO Max. Ja. Dat is uh, van de makers van de serie Lost: van die mensen die op een onbewoond eiland zitten. Ja. En eigenlijk is het ook... Het is gewoon Lost, maar dan de horrorversie. Het is echt een horrorserie. Ja, ik heb hierover gehoord. Het is best wel eng, volgens mij. Ja, het is een groep mensen. Die zit vast in het dorpje. En ze kunnen er niet uit. En in de nacht komen er dan monsters uit het bos... om ze te vermoorden. Het is, ja, het is mega spannend als je van horror houdt. Echt leuk. Maar het heeft wel het Lost-principe... dat iedere aflevering... heb je eigenlijk meer vragen dan wat, ja, wat er aan de hand is... dan dat je oplossingen krijgt. Dus het is ook frustrerend, maar je wilt oh, toch ja. weten hoe het afloopt. Echt zo'n serie die ze nog... 20 kunnen maken zonder dat je ook maar iets helderder bent geworden. 100 procent. Ja, en jij dan, Joe? Ja, ik zit nu een uh, Night of the Seven Kingdoms te kijken. Dat is zeg maar na Game of Thrones en House of the Dragon, die hele grote series. Nerd alert! Sorry, ik klink echt als een nerd serie, maar ga door. Dit is dit nou weer? Flauw, het is hartstikke populair. Een van de populairste series ooit, Game of Thrones. Heel veel mensen hebben dit gekeken. Nou, dit is dus weer een spin-off ervan. Ja, dat is een kut opmerking, want heel veel mensen zeggen altijd: het boek was zo goed. Maar dit, ik heb het boek ook gelezen, het was fantastisch. Nerd alert! Nu... Sorry. Alleen omdat ik een beetje een boek lees. Dat jij, jij komt niet verder, Suske wisken. Kom op, laat mij nou eens gewoon even dit vertellen. Het is een soort instap Game of Thrones. Echt de moeite waard. Zes afleveringen is nu online, ook op uh, HBO Max. Net of die Harry Boothys heeft gelezen. Het boek van Game of Thrones. Goed. Um, laat je serie of films tips achter. Mag ook gewoon Game of Thrones zijn. Mag alles zijn. Ook ja. voor nerds. Iedereen is welkom. In de videotheek. Die gaat zo open. Naar Bruno Mars. You Yes you did ...van Zoe Levi. Sluit me in je armen op je Music. Je luistert naar Tom en Joe waar het weer zover is. Het is namelijk kwart voor negen op zondagavond. Dat betekent dat onze videotheek weer geopend is... ...waar iedereen langs mag komen om... Serie en filmtips te geven. Even het bordje omdraaien. Nou, ik zie, het is rustig op straat. Ik zie nog weinig mensen lopen. Ja, het is ook slecht weer geweest vandaag. Hè? Ja, hey, wat is dat apparaat wat in de hoek staat wat jij gekocht hebt? Ja, ik dacht een beetje bijverdienen. Kijk, die videotheek dat loopt aardig. Maar moet ik ook een beetje side hustle. Dus ik heb zo'n fruitmachine neergezet. Ik zal nog stekker er eens in doen. Oh. Nou. Jeetje. Ja, dat is toch wel leuk. Misschien trekken nog wat klanten aan. Je ja. ziet in de kroeg ook altijd uh, zo'n eenzame vent erop zitten. Dus ja, moeten we hier geen vergunning voor hebben. Nee, dit is even achterhand. Ja. Uh, goed. Hey, ik heb uh, nieuwe beveiligingstickers op alle dure series geplakt. Weet je wel, los. Het laatste seizoen. Weet je wel, die wordt vaak gehuurd. Dus ja. uh, die kunnen ze niet meer zonder betalen mee te nemen. Kijk, als ik hem nu door het poortje haal, dan luister eens. Ja, kijk, gaat... Och, Ja, Harry. Nee, maar wel goed. Dan zijn we veilig. Ja, zijn we hartstikke veilig. Nou, Kijk of er een beetje mensen binnenkomen. Hey, kijk, daar komt de eerste klant. Hey, Gooi. hallo, wat is je naam? Sofia. Sofia, ik ga je even opzoeken in het systeem. Ja, prima. Oh ja, even kijken. Wat had jij gehuurd, Sophia? Ik had de eerste aflevering van de drop van StukTV gehuurd. Oh, oh en, en BTV, Vrede. Hoe was het? Ja, absoluut een goede serie. Ze waren eerst op YouTube, waren ze al goed. En nu op Videoland is die eigenlijk nog beter geworden. Dus ik kijk nu al uit naar de volgende aflevering. Ja, dat is uh, hartstikke nieuw. Kan je even kort uitleggen wat, wat is de drop? Want je hoort er heel veel over, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gezien. Ja, ze hebben nu een clubje mensen bij elkaar gezocht, uh, BN'ers. En dan gaan ze in uh, Engeland gaan ze naar verschillende spookhuizen toe... om daar entiteiten en geesten op te zoeken... en een beetje de historie van het gebouw uh, te wow. ontdekken. Klinkt wel spannend. Ja, klinkt eng. Ja, zeker. Maar het is leuk, het is de moeite waard. Eerste aflevering bevalt. Ja, zeker was heel spannend. Nou, helemaal goed. Als de aflevering twee binnen is, gaan we voor je apart leggen, ja, Sophia. Ja, helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Yeah. Fijne dag. Doen, Bye. Stelde, hoi. No. Oh oh oh, Sophia. Ja. Kan ja, nog iets in je tas zitten? Even checken, even even armen benen spreiden. <laughs> ja, nee, nee. oké, okay, dat ja, zit niks, goed. Niks in mijn tas. Oké, oh, oh, nou, okay, nou lo loop dan maar door. Ja, ah, is goed, Rustig. Hij is al wat gevoelig. Een avond, hoi. Hoi. Oh ja. Nou, ik vind het toch heftig dat. Nee, uh, hey, het is ook heftig. Alarmerend. Heftig. Hey, komt die faxmachine? Komt daar nog wat op in of niet? Op de faxmachine, hè? Ja, de faxmachine. Ik zal dan. eens even kijken of de sticker er is dat in de faxmachine. Waar we aan? Oh ja. Oh, die oh. Er komt, er komt uit de ruimte nu van binnen. <laughs> Wat dat, is gek. dat is een hele gekke vakmachine. Die, die moet even naar de kringloop brengen, die stuk. Die ja. doet het niet meer. Hé, hey, een nieuwe klant. Ah, vaste klant Thijs. Goedenavond. Goedenavond, Thijs. Hey, Thijs. hallo. Oh Goeie Thijs, avond. even voordat jij je serie op de vitrine legt... wil je dat alsjeblieft ja. heel, heel voorzichtig doen. Ja. Want we hebben net een nieuwe vitrine en die is super duur. Leg je hem neer? Ik, ik zal hem met liefde besteden. Okay. Oh, hij oh, shit. Oh, oh, ja. Ja. ja, hier was ik al bang. Oh. Ja, die <laughs> ja. komt van de kringloop. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Heb je maar de kringloop gehaald. Ja, ik heb maar de kringloop gehaald. Er zat een kringloop ja, in Sorry, We oh. hey, okay. ah, eh, wel weer bij elkaar klussen. Dat Sorry, komt wel goed. Okay, <laughs> ik, vis hem, al het glas. ik vis hem even tussen de glas scherven uit. Inderdaad, uh, jij hebt de middel gehuurd. Ja, klopt. Dat, Dat het is het eerste comedy. seizoen van de middel. Vertel. Ja, die, uh, die is al wel wat ouder. Uh, maar hij staat uh, sinds deze week staat hij ook op Netflix. Ja, het is gewoon een geweldige serie wat gewoon lekker, uh, lekker simpel wegkijkt. Het gaat over een gezin in Amerika uh, die het iets zo breed heeft met drie kinderen. En uh, ja, die maken eigenlijk een beetje de dagdagelijkse dingen mee. En de kinderen hebben allebei ook hun eigen nukken. En ja, het is gewoon lekker wegkijken. Er zit geen rode draad in de afleveringen. Het is gewoon lekker, uh, lekker met z'n tweeën lekker op de bank zitten. Ja, en God. gewoon lekker TV lekker kijken. Uh, het heeft negen seizoenen, dus je kan lekker wegkijken. Ja. Wil jij seizoen 2 meekrijgen? Ja, als je, uh, als je hem hebt graag. Ja, hebben we jullie liggen. Ik uh, nou, zal nog even voor je inscannen. Even kijken. Ja, Thijs, hij is helemaal in orde. Als het goed is gaat, het alarm niet af en dan kan je er zo mee naar buiten lopen. Nou, helemaal toppie jongens. Fijne, Fijne avond. avond. Fijne avond. Hoi. Dit is goed hoor. Dit is fijn. Wat de de rollen Ik kan nog dicht doen? Ik wil heel graag. Wacht even, sleuteltje. Ja. En nu gewoon niet dicht. Ja. We ja. hebben weer gesloten voor vandaag. kom. Ja. Oh. Oh, bijna. Ja, zo. De videotheek. Darling, darling. We'll turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down. And Crying, crying.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 now's our curtain call, so hold for the applause, oh, oh, oh, oh, and wave out to the know that we are sold out, this is fading, but the band plays on so now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no hero still that's one to blame, while we'll did roll this build stage, and the thrill, the thrill is gone, our debut was a master,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 show Heerlijk op je zondagavond. Somber 12 to 12. Op je music. Zometeen hier. Vincent Pronk. Niemand minder dan Vincent Pronk. Die gaat hele lekkere muziek eh, draaien. Wat dacht je van Damiano David? Zometeen. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag. Ja, pff, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?